Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is morgen opnieuw een treinstaking bij NS. Vanochtend was er nog een gesprek tussen de NS en de vakbonden die meer loon willen. Maar dat gesprek heeft precies niks opgeleverd, vertelt mijn collega Ruben. En dat betekent dat morgen in de regio's Oost en Noordwest het werk zal worden neergelegd. Dan hebben we het over het gebied rond Arnhem, Nijmegen, Hengelo, Enschede, Zutphen... En dan in Noord-Holland, Haalem, Alkmaar en Amsterdam. Ja, Wat dat precies voor jou betekent als je met de trein moet is nog niet helemaal duidelijk. Dennis is daar nu op aan het puzzelen. Midden in de escalatie tussen Israël en Iran kondigt Iran aan dat ze uit het non-proliferatieverdrag willen stappen. Dat is de afspraak die 170 landen ooit maakten om de verspreiding van kernwapens tegen te gaan. Iran heeft die afspraak ook ondertekend, maar wil er nu dus uitstappen. En dat heeft niet alleen te maken met Israël, denkt verslaggever Lennart Solfs. Waar het ook mee te maken kan hebben is dat het toch een drukmiddel is hè, om te zeggen van wij stappen eruit. Dan heeft het VN atoomagentschap minder controles of misschien wel geen controles meer op wat Iran allemaal aan het is. Doen is. Uh, en dan, ja, mocht er dan ooit weer onderhandeld gaan worden over een, over een deal, dan kan dat de positie van Iran op die manier versterken. En Pabo-studenten die nog deze zomer afstuderen aan de Hogeschool Wintersheim in Almere, krijgen de garantie op een baan en een woning. Op die manier moet het lerarentekort in Almere worden tegengegaan, zegt de directeur van de school. En op zich komen alle studenten daarvoor in aanmerking, dus alle Pabo-studenten, dus die een diploma halen uh, bij ons op, op de Hogeschool. Uh, de voorwaarde is wel dat je fulltime aan het werk gaat in het onderwijs. Dus dat betekent dus dat, dat je echt vijf dagen voor de klas wilt gaan staan en gaan werken. En ook, ook duurzaam en langdurig. Want dat is, zo lossen we het leraartekort het, het snelste op. De studenten hebben in ieder geval heel enthousiast gereageerd. Het weer vrij zonnig met in het binnenland wat stapelwolken. Daar wordt het 24 graden. Langs de, langs de kust een graad of 20. En morgen zonnig en iets warmer.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 Je had het moeten kopen om zelf de regie in handen te houden. Ja. En uh, wat vind je van het gebouw ten opzichte van het Zandvoortsmuseum nu? Uh, is ook dat, niks. Nee, is het geen uh, nee. vooruitgang? Nee, zeker niet. Wel groter natuurlijk. Ja, het is een prachtig gebouw. Ziet er alleen een beetje betonnerig uh, uit aan de buitenkant. Ik denk als toerist dat het me niet echt zou trekken... om daar een uh, kijkje te gaan nemen in dat uh, gebouw. En dat heb ik wel op het uh, Gasthuisplein. Maar dat kan aan mij liggen hoor, dus... Uh,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 Kijk, dat, dat is weer het voordeel. Dat, dan heb je dat weer als voordeel. Zo is het. MUZIEK You must understand The touch of your hand Makes my pulse react That it's only the thrill of boy meeting girl that presents a trap. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. Some place I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that is But whatever the reason You do it for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 It's just me, myself. just me, myself, and I It's just me, myself, and I It's just me, myself, and I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 Amsterdam. Amsterdam Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam In deze straten staat mijn huis, maar ook bij jou voel ik me thuis Ik denk terug aan onze kus in de Jordaan Amsterdam. Geef me alles wat je hebt, maakt niet uit op welke plek En ik beloof maar dat ik er altijd voor je sta Ik krijg die vrouw niet uit de stad en de stad niet uit die vrouw Blijft, want ik betrek je voor geen goud. Amsterdam, Amsterdam, zij komt uit Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam. Zaar is stad en ze houdt ervan. Ik zou alles voor je laten, maar nooit mijn stadje verlaten. Morgen zit voor altijd in haar hart. Ze komt uit Amsterdam. Je verlaat het, boeken zitten voor altijd in mijn...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 Als die ballen in de muur En niemand die droog brood eet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 En die gaan we nu gewoon even draaien. Komt ie aan? I look up at the sky and I see